Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De P hanteert een formule die veel lijkt op die uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat zegt VVD-senator Schaap in het boek Het rancuneuze gif, de opmars van het onbehagen, dat volgende week verschijnt. Schaap schrijft dat het PVV vijandbeelden creëert. Hij onderzoekt in het boek het begrip rancune in heden en verleden. Premier Rutte laat weten dat hij zich niet herkent in het door Schaap geschetste beeld van de PVV.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 Dit was het NOS. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen de knopen ten Diemen en Muidenberg drie kilometer file. Er staat een auto met pech die blokkeert bij knopen Muidenberg de rechte rijstrook. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort op zaterdag op deze zonnige zaterdagmiddag. Je ken ik kennie samen met Earth, Wind en Fire. En I like the way you move. Nou, we krijgen weer een vol programma ook in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. CFM voor Zandvoort en de regio. Want we hebben weer een gast. Louis van der Meij is uh, aanwezig in de studio. Zodat so, we gaan met hem hebben over het biljarten. En wat gaan we nog meer doen? Uh, uiteraard rond de klok van uh, half vier de evenementenagenda... Uh, die staat sta ook weer bomvol evenementen Want het seizoen zit er weer aan te komen uh, We gaan natuurlijk terug scha schakelen Met uh, Joop van rond de klok van kwart over drie Voor het slot van de eerste helft van SV Zandvoort Overbos en SV Zandvoort Leidt overduidelijk met een 3-0 Tussenstand En uh, ja, je zei het al, Louis, welkom in de studio Ja heer uh, prettig weer Eh uh, uh, we gaan het hebben over. Er zijn twee toernooien, zijn drie toernooien moet ik ergens zeggen, waarvan één toernooi in tweeën twee is gespitst. Een zogenaamd koppeltoernooi biljartkoppeltoernooi koppeltoernooi in café Oomsteen. een vierballen toernooi. Ja. Hebben we toch maar drie? Ja, maar dit is een ander. Uh, is een heel leuk spel namelijk. Er zit een blauwe bal bij. Yeah. En er moet 200 punten gescoord worden. Dit is ook een koppeltoernooi je speelt dus met een teammaat. Ja. En dat uh, wordt gespeeld dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in maart. Eind maart, 27, 28, 29 en 30 maart. En de finale is 1 april, dat is geen grap. Oké, okay, ja. Dat, dat is goed. Het zijn allemaal pooltjes. dus elke avond wordt er een pool gespeeld. speel je drie, drie wedstrijden. Het uh, idee van uh, 200 is, als je alle ballen raakt met je stootbal, scoor je 20 punten. Blauw en rood sco scoor je, is 8 punten. En, een en je hebt gewoon een karambool, is 2 punten in plaats van 1. Okay. Maar er zijn mensen die daar gewoon een serie van 120 maken, hoor. Dat is heel simpel. Dat kan heel, uh, heel snel afgelopen zijn. Zo'n tenootje zo en, uh, en zo'n spelletje. Maar het uh, is erg leuk om te zien ook. Je kan daar uh, inschrijven bij Café Oomsteen aan de bar. Ja. En uh, we hebben al uh, 12 deelnemers. Dus dat zijn al 6 koppels. En we kunnen er ongeveer. Uh, 12 koppels krijgen, want ja. dat is genoeg. Dus, dus je hebt al heb je 24 procent. mensen en dat is, is, is redelijk vol. Je zit al op 50%, maar dat kan dus ja, nog veel. Ja, maar het, uh, het, gaat, het zit zo vol. Ja. En het tweede toernooi waar ik het over wil hebben is het Martin Luther Visser toernooi. Martin Luther Visser, Martin Visser is een jongen die altijd uh, heel erg uh, goed gebiljard heeft in Zandvoort. Is helaas te vroeg overleden aan een, uh, aan een spierziekte. En dat toernooi wordt voor het 23 e jaar gehouden. Kino ja, Verrood, bij uh, Café Bluis En dat is uh, 7, 8 en 9 april in Café Bluis. En daar kan je ook nog voor inschrijven. Dus Oké, okay, dan gewoon even naar Café Bluis en uh, je aanmelden. Dat kan. En, en je nog volop, kunnen nog volop inschrijvingen kunnen ze gebruiken. Dus. En ook nog voor het koppeltoernooi kan men ook nog inschrijven. Maar dan moet we bij, bij de Oomstee zijn. Ja. Oké, okay, goed Nou, we gaan even een plaatje draaien dan uh, naar het slot van het uh, voetbal Gaan we doen, albert uh, uh, Blijf even zitten Want we zijn nog niet klaar hè? Nee. bakje koffie erbij, uh, Louis Nee, koffie, koffie. Nee, appelgebak Je zegt het maar, hoor uh, We <laughs> hebben alles in huis hier Ga zo'n zo een biertje drinken En we hebben lekkere muziek natuurlijk Hier is muziek van de Country Cross. Holiday in Spain Got no place to go But there's a girl waiting for me down in Mexico She got a bottle of tequila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 is fake ...dan zit ik helemaal alleen hier volgens mij. Ja, je hebt door je vrienden heen. Ja, ja, ja, ja, dankjewel. Je de Holiday in Spain van de counter speciaal heeft gedraaid... ...voor mijn collega tegenover mij, meneer Vos... ...die iets zo nodig vindt om naar Spanje te gaan. Maar goed, maakt allemaal niet uit. We gaan naar het slot van de eerste helft. Voetbalwedstrijd SV Zandvoort Overbos... ...met een succes vandaag voor SV Zandvoort. Ja toch Joop? Ja, het succes kan alleen maar groter worden... Want uh, Overbos, die, uh, moest, uh, een van de spelers van Overbos, moest aan de trim trekken. En die haalde Billy Visser onderuit, een doorgeboken speler. Dus je krijgt direct rood, uh, gevolgd door nog een keertje direct rood voor de trainer van Overbos. Ja jongens, waar zijn we dan de naar bezig, denk ik, de tweede klasse? Nou okay, je staat 3 achter, dan ga je toch niet van die rare dingen doen. Maar dat is wel onderzoek gebeurd, ook zonder ervan kan profiteren is natuurlijk een tweede. Uh, op dit moment is, is het zich, uh, bevindt zich rond uh, de meter gebied van, uh, van onze eigen club. En uh, dat, uh, dat uh, ja, of dat bemoedeld, maar dat weet ik niet, een in, invoerp in ieder geval voor Overbosch, weggekocht door uh, Bas Lenners. Cas uh, Fries probeert die bal weg te krijgen, dat hoeft niet helemaal. Gaat in de voeten van de speler van uh, Overbosch en dan gaat hij via... Uh, ja, helemaal ja, mooie bal. Via, uh, uh, moet ik eens zeggen, Mol via Maurice Mol naar Cas... Uh, uh, de Vries uh, weer terug de mol. en dit was een buitenspelgeval. gevraagd en gefloten. Uh, de die, uh, die is heel uh, gedecideerd, helemaal geen probleem mee. Ook die rode kaart van die speler is helemaal terecht. Doorgebroken speler, die moet gewoon een rode kaart krijgen. Tenminste, als je neer zou ik zo zeggen. En het uh, is weer interessant voor, Biller Visser aan de uh, linkerkant van hetzelfde, uh, richting uh, Nuitje Berg, ik kan er niet aankomen. Uh, berg uh, probeert hem die bal wel te achterhalen, maar teruggespeeld op de kikking van de verdediger. Die gaat naar de andere kant toe. Daar is uh, wat meer wat ruimte op dit moment. En dus kan hij ook een beetje optrekken. En dan gaat een uh, mooie bal over de verdediging van Stadford En dan moet het oppassen om niet uh, over 1-3 te komen. Dat hebben we ook gedaan. Bosleemers kan die bal wegkrijgen. Die kan, en Stans steeds wil aan de bal. Probeert hij nog, nog een keertje wegkrijgen. Max Aardwerk. Aardewerk naar. Uh, even kijken. Niet te zien, maar ondertussen is het weer uh, overbost dat een bal bezit. is. Dus nu weer, aardwerk. Daar, boeddiefisser, aan de linkerkant van het veld uit de is links weinig. En het zand het kan oprukken. het zand het kan opruken. Gaat er iets mee gebeuren? Mooi voorzet, mooi voorzet! Oh! En dat was uh, buitensporig geval, ook weer gevlacht en gefloten. Maar bijna was dat goed, en bijna een koppel van, uh, moet ik even kijken, ik denk dat dat, uh... Ja, hij ligt nu op de grond. Uh, was, uh, Berg. Berg was het inderdaad die, uh, die, die, die koppel miste. En, ehm, uh, um, mag die vrije schop nemen. Vrije schop genomen. En uh, op de helft van het uh, zand wordt. Weggewerkt door Lemons. Lemons die, uh, echt heel hard staat te werken. En dan niet op zijn kant van het zand eigenlijk. Want hij staat normaal gesproken op de rechterkant. Nu staat hij op links. Omdat, uh, Pieter Keur, de trainer, uh, wat met links benen gesteund is mis. En nu via. Via uh, Patrick uh, Kopen gaan we naar de rechterkant. Kunstorgen. Um, uh, uh, oh, voorzit! Oh, Of die! Ja! Ja! Vier schitterend, Schitterop! Weer het doelpunt live in de in de uitzending. Prachtig voorzit van Kunstorgen. En het is volgens mij is het Cas uh, uh, uh, uh, de Vries. Die krijgt hem in één keer op zijn voet. En die verslaat zijn hij het uh, doelman van de van Halverbos. Uh, van Sandford staat vlak voor, voor de rust, met 4 voor, dat hebben we twee weken geleden ook gehad. Toen was het de helft sport. toen werd het in de tweede helft weer wat minder gevoelden door Sandford, maar het heeft wel 6-0. We, en nu is het eh die weer vlak voor, voor rust, we spelen in de 45e minuut, met 4 voor staat. Opnieuw een doelpunt voor Sandford dus, dat gaat de goede kant op. En laten we zometeen de, de rusten even volgen, alhoewel, alhoewel, alhoewel, alhoewel. Ja, ja, ja, ja, Sanver is weer in aanval. En het is daar Marus Bol, mooi Bol, die kan voorzetten. Nee, nee, nee, nee. Ik kom net verkeerd uit. En uh, uh, alle kan uitverdedigen, maar het zit hier een zanders voetje tussen. Een en die speelt nu even kijken naar uh, binnen Frieshouden. Het is aan de linkerkant. Goed voorzet, goede voorzet. Uh, ja, helaas, Alvergekocht door Rijsselberg. Zandvoort 4 0 Fuck voor in ieder geval. Kun je je voorstellen, Albert Jan, de Trams gewoon live in Zandvoort opgetreden? Ja, dat was. Uh... meer met dit uh, nummer natuurlijk, de Disco Inferno. Ja, ik had het met Louis erover, maar niet alleen de Trams waren toen in, in Zandvoort, maar Gloria Gaynor. People's Choice. People's Choice. Uh, Tavares. Ja. ja, echt, uh, goede muziek was dat de, altijd. Bruisende Zandvoort vroeger. Het Bruisende Zandvoort moeten we weer terugkrijgen, toch? Het zal ja. mooi zijn, hè? Dan mogen ze wel wat gaan doen, ja. In ieder geval zijn we met dat uh, biljarter op de goede weg. Ja, dat, dat bruist als ja, een gek. Dat bedoel ik. Ja, Louis, dan, dan wil ik graag nog even met jou uh, nog even terug uh, wat biljarter betreft. Want enige tijd geleden was er een, een demonstratiebiljarter uh, demonstratie in plaatsvoort. Ja, dat was uh, een van onze leden, Jeroen van der Bos. Die ja. was uh, jarig geweest. Die kreeg van zijn vriendin een uh, anderhalf uur les van een eredivisie-speler Frans van Schaik. Ja. Uit Oostdorp. En die speelt dus echt de eredivisie. Een hele goede biljarter. Dus ja, Jeroen had anderhalf uur les gehad. En toen ging hij. Uh, toen zegt Ton: Nou, dan blijf je lekker uh, het avondje volmaken. Dat heb je heel goed gedaan trouwens, Ton. Ja. Die ging kunststoten. die man. Echt geweldig. ik uh, ja, ja, ja. Echt waar, fantastisch. Mooi was dat. Ja. En toen uh, kon je hem uitdagen om een wedstrijdje tegen hem te spelen. Er was dus gewoon 10 banders Hij 10 en de tegenstander ook 10. Dus uh, niveauverschil mocht er dan niet zijn. Nee, Terwijl hij natuurlijk wel een beter biljarder is. Maar goed. 11 uh, uitdagers had hij. En uh, ik was de enige die gewonnen had van hem. Dus, uh, wow. En stond, uh, ja, dat was heel, uh, helemaal geweldig. En er stond een uh, hele mooie keu op. Als je van hem won kreeg je een keu. Word je een keu. Dus die heb ik gewonnen. Een Keulemanskeu. Zo. Dus uh, dat was heel leuk. Dat was ook niet niks. Nee. En uh, als niemand van hem zou winnen. Dan zou hij hem aan de club schenken. Dus uh, hij bleef in ieder geval in Oomstede, die keu. Ja. Maar die heb ik gewonnen. Dus uh, dat was uh, heel leuk. Heb je er al mee gespeeld? Ik heb hem mee geoefend, ja. En? Volgend jaar ga ik mee in een competitie spelen. Ja? Maar nu nog niet. Nee, oké. Okay. moet eerst even wennen aan. Even wennen. Het is aan, wat zwaarder aan zo. Elkaar ja. aan elkaar winnen. Jullie gaan elkaar wennen. Ja, hij is wat zwaarder. En, uh, maar het is een mooie keu. En het was gewoon een fantastische avond. Ja. Het begin van de avond was het heel rustig. we dachten, jeetje. Maar om een uur of negen was het bommetje, bommetje vol. Ja. Heel gezellig, spectaculair biljarten was het. Goed, dat brengt ons naar het laatste punt wat biljarten betreft. De na-competities, dat ja. het punt beginnen. Na-competitie, team in Zandvoort zit daarin. Dat is uh, toevallig ons team, OC2, dat vorig jaar kampioen was. Oh, al ja, die nog, kleine beker was dat Die he? kleine beker, <laughs> ja. ik heb er nog pijn in mijn rug van. <laughs> en uh, ja, we zitten weer in die uh, na -competitie. en in... Uh, Eigenlijk is het alweer een stapje verder dan vorig jaar. Want we zitten meteen al in de kwartfinale. De eerste ronde hebben we, hoeven we niet te spelen, want we worden eerste of tweede in de pool. Ja. En dan plaats je je meteen voor de kwartfinale. Ja, het wordt natuurlijk weer spannend. De tegenstander weten het nog niet. Maar uh, wij moeten nu nog één competitiewedstrijd spelen, maar we zijn niet meer in te halen. Zo, uh, nou, goed, goed resultaat gespeeld gewoon. Dus. Okay. Is, is, is, de, is de data bekend wanneer die kwartfinales gespeeld gaan worden? Die is nog niet helemaal. Maar ja, het is uh, begin april. Oké, okay. dus uh, Houd ons even hou ik echt op de hoogte. En uh, het komt ook in de krantje te staan. Ja. En uh, ja, wordt dit spannend? Dus uh, we gaan voor die tweede keer natuurlijk. He. Dat zou ja, ja, geweldig ja, ja. geweest. Nou, maar, maar, ik zou het niet drie keer doen, maar dan moet je hem houden. Ja, dus, dat loge ding hoeven niet nee. bij. <lacht> dus volgend jaar. Ja. Volgend je, jaar maar niet. Mocht je, oh, mocht je hopelijk winnen dit jaar. Volgend jaar even niet Ja, ja doen we doen ons best natuurlijk. En, ja. uh, waarschijnlijk zelfs een vierde team erbij bij Oomstee. Uh, in de nieuwe competitie. Zoveel ja. animo is er. Wat dus, ja, uh, dat betreft leeft het biljart in Zandvoort heel erg. Er jaar. zijn zelfs uh, transfers te melden. Er komen zelfs mensen uit Halen bij ons. Uh, Vraagkosten alsjeblieft bij Oomstee mogen spelen. Zo. Die in de competitie in Halen. spelen goede biljarters. Dus uh, eentje heeft zich al, uh, ja, die gaat zeker bij ons spelen. En er is er nog één. En er zit zelfs een mogelijkheid in dat het café de eerste aanleg, dat team, ja. dat speelde vroeger bij de eerste aanleg. En dat uh, die hebben de biljart eruit gedaan. En die speelt nu in het Hof van Heemstede. Maar ik heb gehoord in de wandelgangen dat die hun thuiswedstrijd in Oomsteen wilde gaan spelen. Oké. Okay. Dus... Uh, maar dan Wa is het waken voor dat je niet zelf dan ondergaat aan het succes wat nee. je nu aan het opbouwen bent. Tuurlijk, niet, tuurlijk nee. niet. Het gaat hartstikke goed en. Uh, ja. Het gaat lekker en uh, wel biljarten goed. Ja. Dus, uh, Oké. Okay. Goed, wij zijn bijgepraat. Wat dat okay. betreft. Hartstikke bedankt voor ja. de komst naar de studio. Succes nog. En uh, we houden contact. Oké. Okay. Fight De Zandvoortse Radio met z'n huis. Toto en Afrika. Nou, het is uh, half vier geweest. Dus even kijken wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen. albert uh, en Zandvoort. Nou, ik zou zeggen, pakt u maar vast pen en papier. Want er zit het, is waslijst, ja, het, is een, het is een hele waslijst. Het is een hele lange lijst. En er zit vast wel, er zit voor ieder wat wils tussen. Laten we beginnen met uh, uh, vanavond uh, even kijken. Ja, de apres party op het stand van Beach Club Take 5. En dat begint om 8 uur. En uh, om 8 uur nemen ze daar uh, afscheid van het winterseizoen met een heuse ski party. En voor meer inlichtingen kijkt u even op de website, website www.beachclubtake5.nl Vanavond krijgen we live in de Wapen uh, van Zandvoort. Oh, is je weer zover? Simon Simon Garfunkel. Oké, okay, ja, ja. oké. Okay, okay. Ze komen nu met uh, het uh, Central Park Concert. En uh, dat is vanavond dan in het Wapen van Zandvoort. Uiteraard briljante geluidskwaliteit. En uh, het is een schitterend concert. Dus voor liefhebbers van Simon and Garfunkel raad ik u aan, ga daarheen. Dan gaan we naar de zondag, uh, dat is de 1e. Dan hebben we de strandmarathon, ja dan hebben we de strandmarathon, die hebben we hier. En die marathon vindt plaats bij laag water, waardoor er minder kans bestaat op los en onregelmatig zandoppervlak. Het parcours is een mooi, maar afgelegen strand tussen Scheveningen en Zandvoort. En dat wordt dus morgen uh, ja, verlopen, om het zo maar eens te zeggen. Dus ik zou zeggen, als, het is hartstikke mooi weer morgen. Dus ik zou zeggen, uh, gaat u naar het strand en dan kan u genieten van de hardloopwedstrijd, de marathon zelfs. Dan we, gaan we naar de dertiende. Dan hebben we de shoe-kampioenschap. De Battle of the Sexes. Dat betekent mannetjes tegen de vrouwen. En dat begint in Café Koper en dat begint om 8 uur. Verder hebben we op de dertiende ook de voorjaarsbingo voor ANBO-leden in de krocht. Aanvang. Bingo. Bingo. Uh, voor ANBO-leden in de krocht en dat begint om half drie. En ja, de Lustrum, de kinderkunstlijn, is weer van start. En die begint de 16e. Uh, dat is de opening in het Zandvoortsmuseum. Aanvang half drie. En door het hele dorp heen hebben ki kinderen dus, die hebben dus schilderijen gemaakt. En die zijn over her en der over Zandvoort verspreid. Dus je kunt een hele mooie wandeling maken door het centrum van Zandvoort. En dan de, uh, de kinderkunst bewonderen. Ja, CfM Studio is ook mooi geworden zo. Ja, we hebben er drie hangen. Dat bedoel ik. Zelfs. Drie dus kunstwerken. Drie kunstwerken. Hm. Komt dat zien? Komt dat zien. Dan hebben we de 17e. Ja, dan hebben we ook een, een, een, een drukke avond. Want uh, of u gaat naar de Bouwwagen, en dat is een hotel Faber, aanvang 8 uur, of u kunt naar de uitvoering van de Wurf. Beelden uit mijn kinderjaren, Theater de Krocht, aanvang 8 uur. Wat u ook nog op 17e kan doen is een yoga open dag, Het Jeugdhuis Protestantse Kerk. En dat is van 2 tot 6 uur. En de 18e is het weer tijd voor een Classic Concert. Een koorconcert van Martinus Kantorij. Protestantse Kerk aanvang 3 uur. Nou, dan hebben we het weekend van de 24e en de 25e. Dan hebben we de 24e groot wandel evenement. De 30 van Zandvoort. En de start is van tussen 8 en half 11. Op het CQ Park Zandvoort. En wij gaan er CFM op locatie. Hè? We zitten op de zaterdagmiddag helemaal live. Met he, uh, dit programma. Bij de Finale? Bij de finale, ja. De finale wordt of de hangt is, zeg maar bij Café Nu voor. Ja. En wij zitten net even verder. Oké, okay, maar ik heb begrepen dat jij een echte goede verslaggever hebt uh, geweten te strikken. Ja, bij het circuit hoort natuurlijk de voice of het circuit. Ja. Dat is uh, Rob Petersen. Dus, dus, uh, ja. Rob Petersen die met een... Mag wat kosten, maar die heb je wel <laughs> ja. natuurlijk. Dat bedoel ik. Hartstikke goed. Dus de 24ste het wandel evenement CFM is daar live bij aanwezig. De 30 van Zandvoort. Uh, nogmaals, de start is tussen 8 en half 11 op het circuitpark Zandvoort. En dan, ja, de 25 e Het grote evenement, de Zandvoort circuitrun. Een hardloop evenement op het circuitpark Zandvoort. Ja, mensen die zich uh, nog willen inschrijven, kan nog tot uh, morgen 23 uur 59. Dus dan weet je dat. Oké, okay, nou, bedankt voor www rwsequieren.nl. Uh, Daar oh, moet je okay. zijn. Nou, ik ben erdoor. Je bent er ook door. Ja, en uh, vanavond natuurlijk uh, Simon en Garfunkel. He? Helemaal live in het wapen van Zandvoort. Helemaal je. live in het wapen van Zandvoort. En zo gaat dat dan klikken.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 That you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. -hoo -hoo. what's that you're saying, Mrs. Robinson? Charlton Joe DiMaggio has left and gone away.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 To speak to me. I Dat was uh, Kurt Nielsen en Siso High. We gaan weer voor het voetbal naar Rio Fres. De tweede helft is aan de gang, en je hebt alweer een doppeltje op. Ja, Rob, inderdaad. Uh, in de vijfde minst van die tweede helft. Was de prachtige voorzet van Daniel Arends. Die ging over de verdediging heen. En uh, Timo Dreus. Die was er als een keer bij. En die gaf een schitterendel op. En Sandford staat daardoor met 5-0 voor. Uh, Ongekende wel, natuurlijk. En de beste is dus nog lang niet afgelopen. Sandford gaat weer over de, de linkervleugel. vleugel. is een Billy Die gaat helemaal naar de 16 meter. Geeft hem bal Die geeft hem niet helemaal goed voor. En die gaat wel over de achterlijn. dus Sandford mag hem. Corner nemen. Voor Sandvoort gezien, wat we lichten kant van het geld. En dus gaat uh, uh, uh, uh, Nijsselberg zich daarmee bemoeien. En Sandvoort, die uh, dat, uh, is echt weer uit de, die startbokken gegaan als een speer, zoals ze dat zeggen. En dat, uh, dat is een goede zaak, natuurlijk. Beter dan vorige week, toen het echt. Uh, vandaar kwam en wie is dan met die door? komt hij naar het je berg. Goeie, goeie indraaien, maar de keeper van uh, Overbos was dus een heel simpel bal. Werd goed uh, afgeschermd door zijn verdedigers en die kon de bal vrij makkelijk uh, pakken en je brengt hem niet stel eh, uh, slechte uitschool. Oh, dat is so, ongelooflijk, die man. Uh, uh, dat heeft hij al een paar keer gedaan. Eh, uh, heeft de bal in ieder geval. En het is in de aan de linkerkant. Dus uh, uh, speelt uh, Kip van Nee, en uh, Max Aardwerk moet ik zeggen. Aardwerk. Die, die maakt allerlei bewegingen. Dat doet hij altijd. Dat doet hij goed. En die geeft die bal voor. En dan kan iemand er een slechtje bij komen. Die gaat nog niet over de achterlijn. Dat dus is hij heel knap. En hij houdt hem binnen. En wie wordt hij dan tegengehouden? Dus zijn is die gaat. Toch die bal over de achterlijn. En moet de keeper van uh, Overbos uh, die bal weer in de spel brengen? Gaat hij komen? Uh, niet uit. De Weg, Petri Koper. Koopt mee. naar. Nee, er kan geen Sandvoet erbij komen. Is Overbos. Overbos probeert daar via de Sandvoetse linkerkant uh, door te breken. Maar dat is zo heel simpel daar. Uh, even kijken. Uh, Petri Koper die, die bal kan oppakken. En snel door de vissen. In. Vissen. Heel snel. Snel, uh, Goede bal. Goede bal Doe de paas. Uh, oh, dat kan net eventjes... Uh, uh, wat gaat er gebeuren? Een vrije schop voor Zandvoort? Nee, niet voor Zandvoort. Nou, daar begrijp ik helemaal niets van. Maar ik weet wel dat hier een, een bestuur is voor een verdediger van uh, Overbos. En de schrijf zit gebaard naar de, de, de kant op die de, de direct hulp nodig heeft. Maar ja, hij zit nu alweer op zijn, uh, zijn hulker, dus hij zal best wel meevallen. En uh, in ieder geval krijgt Overbos. Een vrije schop en, uh, op de hoogte van de eigen 60 meter lijn. Dus het, het zal allemaal wel meevallen. Uh, wonderwater, dat is sowieso aanwezig. Dat leeft dus langs de rand. Uh, dat uh, ja, ik, ik zag er helemaal niks in. Maar goed. schijnsel te blijven wel. Zo, mag het vrije schop gaan nemen, maar die neemt uh, die, die, die keeper neemt de bal een beetje tien uh, verder dan dat de overtreding pla plaatsvond. en mag hem nu weer in de stijl brengen. Gaat die komen? Uh, vrij ver, uh, Bas Lennons. Lennons, nee. Bas Lennons werd tegengehouden. Goed, Sandford mag een vrije schot nemen. We hebben gespeeld. Uh, 54 minuten. Sandford met 5-0. Fris toe. Ja, als je wat doelpunt voor Zandvoort Het lijkt wel een doelpunt te we zijn hier uh, Het was een uh, corner voor Zandvoort genomen door Timo de Reus uh, Maurice kon er niet bij komen Wie er wel bij kon komen Dat was Peter Koper Zandvoort staat er 6-0 voor Van samen met de Miami Sound Machine en de Rhythm is gonna get you. En ga je nog zo lekker de 12 hits opzetten, ook Albert Jan. Ja, dit was even een spe speciaaltje tussendoor. Helemaal goed, nou met voetbal gaat het ook lekker. Ja, ja, het is je dan is... niet meer gebeld? Is... Nee, het valt me een beetje tegen hoor. 6-0 staat het op dit moment. De wedstrijd SV Zandvoort tegen Overbos. Niet te geloven wat de score van SV Zandvoort. Goed, we hadden het er net even over de circuitrun. Maar uh, bij de verkiezing van het leukste hardloop-evenement van Nederland staat de Runners World Sand voor het in de finale. Iedereen kan via www.hardloopevenementvanhetjaar.nl www.hardloop-evenement van het jaar een stem uitbrengen op onze circuitrun. De Zandvoortse circuitrun kreeg in de voorronde een gemiddeld cijfer van 8,8 voor sfeer. Er kan tot en met 22 april gestemd worden. Voor iedere stem wordt 5 eurocent uitgekeerd aan een goed doel naar keuze. Uh, of het Rode Kruis, Kika of de Hartstichting. Dus je weet wordt het het hardloop-evenement van Nederland. Ja, de marathon van Rotterdam is er niet. Fijn. Vergeet niet te stemmen. Nee, zo is het. Op wwwhardloop van het jaar.nl? Heel goed. Ja. Kijk, een hele bon vol trouwens. Ja, helemaal goed. Hartloopwedstrijd van jaar.nl en laat je stem niet vergaan. Belevert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, moet je op kanaal 40 zijn. Batimora en de Tassan Boy. Zo vlak voor vier en nog even naar jouw rest voor uh, het vervolg van de wedstrijd. De succesvolle wedstrijd voor SV Sandvoort. Ja, inderdaad. Sandvoort weer in de avond. Dat wordt net even gemist hier. Maar het is, het is zo sterk dat ik denk Boyd de Fit het heel erg koud moet gaan krijgen. Want die heeft zo goed als niets ja. te doen. Hij Heerlijk. heeft alleen maar oefeningen om, om zijn spieren los te kunnen houden. Uh, en ja, Sandvoort is dus is helemaal sterker dan tegenstander Overbos. Frank uh, voor dat uh, nu ook al twee keer gewisseld heeft, Pieter Keurs zal straks ook nog de laatste wissel. Denk ik, want het moet hier gewoon de grote cijfers, dat is nu al 6-0, Ga binnen. En daar zit, uh, ja, een wissel, nee, een, een blessure. Kastenvries zit op de grond. En zomaar ineens, het zou best maar zou dus, uh, iets van een kramp kunnen zijn. En uh, de, de verzorger, uh, de man, die, uh, bus, uh, die uh, buist zich over hem heen. En ik denk dat het zomaar afgelopen kan zijn voor deze wedstrijd voor Kastenvries. En dan komt Wotsvi Rikkers, die gaat erin komen. De trekt al zijn jas uit. Uh, dus uh, gaat het inderdaad gebeuren dat uh, Pieter Keurig zijn drie wissels uh, gebruikt heeft. En dat is uh, gewoon helemaal terecht. Ook die jongens, <coughs> die, uh, met name dan de uh, wissels, dat waren uh, Max Aardenwerk en uh, Daniel Arendt, die, uh, die komen terug in de brochure natuurlijk. En die, die moet je echt toch een beetje rust gunnen. En inderdaad, uh, Kusten gaat gewisseld worden. Te vervuren van uh, um, rotvierlikers. Dat gaat nu gebeuren. Uh, 6 voor. En uh, ik maak me sterk dat, uh, dat het nog wel meer gaat worden Dankjewel, Jan Frensen straks komen we weer bij je terug, uiteraard. In de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Eerst weer wat mooie muziek, zo vlak voor 4 uur. Een plaatje wat we niet zo vaak draaien op de radio vandaag. Vandaag wel. Hier is het zo ja. mooi. Oh ja, een vrouw zoals jij. Jij zegt tegen mij: na twee jaar ben ik nog steeds blij.